...namen rekening mee dat Mandela snel zou overlijden, maar de artsen slaagden erin hemde. De bosbranden die al een week woeden bij het Nationale Park in Californië... ...hebben mogelijk gevolgen voor de stad San Francisco. Volgens gouverneur Jerry Brown komt de watertoevoer naar de stad in gevaar. De elektriciteitstoevoer is al voor een groot deel onderbroken. Door het uitroepen van de noodtoestand is er federaal geld beschikbaar... ...om te voorkomen dat er in de stad tekorten aan elektriciteit en water ontstaan... De bosbranden worden bestreden door 2000 brandweerlieden, maar het kost hen moeite het vuur onder controle te krijgen. De Amerikaanse zangeres Linda Ronstadt kan niet meer zingen omdat ze Parkinson heeft. De hersenziekte is acht maanden geleden bij haar vastgesteld. De 67-jarige Ronstadt is bekend van hits als It's So Easy, Don't Know Much en You're No Good. Ze won vele prijzen, waaronder 11 Grammy Awards en ze verkocht miljoenen platen. Het weer in het zuiden bewolkt en regen met kans op onweer. In het noorden overwegend droog met de meeste zon in Groningen. Temperatuur 18 tot 25 graden. Morgen weinig verandering. In het zuiden wisselvallig. In het noorden blijft het droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Fielen in de Randstad door werkzaamheden op de A1 naar Amsterdam. Bij Amersfoort Noord 2 kilometer. Op de ring A10 tussen Amsterdam-Slotenvaart en Kruppend Amstel 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dit nee, je Ziet haar goed. Dat was vandaag. Dan zijn we klaar voor uh, uur 2 van Stamford uh, op zaterdag. Even na 3 uur. Welkom terug. En je hoorde de Blow Monkeys uit de jaren 80, als eerste naar het nieuws, en weer van 3 uur. Dat was Digging Your Scene. Zeker voor Zandvoort en de regio. Zandvoort op zaterdag uur 2 met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard luisteraars rond de klok van half vier de evenementenagenda. En als we ton moeten geloven komen er binnenkort, binnen een afzienbare tijd... nog vele evenementen bij. Maar ik zou zeggen, houdt u pen en papier vast uh, bij de hand... want er is natuurlijk van alles te doen in en rondom Zandvoort de komende dagen. Uiteraard tussen de muziek door Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, uh, mocht u een verzoekje hebben, dan kunt u uh, dat uh, plaatsen via Facebook... En, Facebook. Ja, van jou. En hoe heet jouw Facebook? Uh, Rob. Rob Sandvoort, hè? Rob Sandvoort. Rob Sandvoort. Dus mocht u een verzoekje hebben, want ik heb er namelijk al één klaarstaan voor je moeder, uh, Rob. Ja, leuk. leuk ja, je hebt een ser leuk. serieus gesprek gehad met je moeder. Ja, hè? heel serieus. Nou, <laughs> maar, maar deze volgende plaat mocht dan. En... Uh, ik zou zeggen, blijft u luisteren. U krijgt straks ook nog de uitslag van de kwalificatie uh, die trouwens uh, in de regen is verreden van Spa-Franco-Jean. dan heb ik het over de Formule 1. Maar wij gaan door met de muziek. Lekker hit Hier is Stromae en Papa Ute.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 Gaat uit de hitlijsten van dit moment hoor de Stromae en Papa Oute. Belev het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text tv op kanaal 45. GFM. en kijk je digitaal dan ga je naar kanaal 40. En van Stromae gaan we naar Alice. dat EN Joost, zag jij net ook een hele donkere man in de studio van CFM? Ik kreeg gelijk een uh, WhatsAppje binnen. Ja, mooi. Wat is die man bruin zeg? En dan hebben we het over uh, onze voorzitter Pieter, welkom terug. Hij is ongeveer uh, drie maanden in Frankrijk geweest en dat zie je ook wel aan hem hè. Het was wel een beetje warm. Een beetje warm, 37 graden, 27 graden, dus koel je ook niet echt vanaf hè? Nee. Hij goed, zijn hele mailbox zit vol, dus hij heeft nu het idee van ik ga toch maar weer terug. Hij heeft voorlopig nog wel even wat te doen. Maar dan ben jij voorzitter weer af, toch? Ja. Dus, ik heb weer vrij. Je hebt weer vrij. Ik heb weer vrij. Goed, ja. De hockey, dames. Ik heb van de week ja. naar een wedstrijd zitten kijken. Was ja. niet goed voor mijn hart, uh, Albert-Jan. Ja. Ik zou zeggen, dat was een thriller tegen Manila. Tegen Engeland. Ja, mm. maar goed. Ze hebben die vragen... verloren ze. Ja, dus die... geen Maar. Nee. Dus we noemen, we noemen dat dan een kleine finale. De Nederlandse hockeysters dus hebben zojuist op het EK in Boom, België, beslag gelegd op de bronzen medaille. België, dat verrassend tot de laatste vier was doorgedrongen, werd met de nodige moeite geklopt. Drie tegen één. Nederland oogde na de nederlaag tegen Engeland getergd en belust op revanche. De ploeg van coach Kaldas greep direct het initiatief... en kwam na 10 minuten op 1-0. Niet Palmen of de Goede, maar van Maasakker... pushte Raak uit de eerste strafcorner. België dat de vijf eerdere EK-duels met Nederland had verloren... doel Saldo 33 tegen 1... leek halverwege de eerste helft op 1-1 te komen... maar de treffer werd wegens obstructie afgekeurd. Dus de dames hebben brons. Nou, de heren nog. Dat is mooi. Want die spelen ook om de derde en vierde plaats... Dus, uh, en, uh, en dat wellicht ook brons op kan leveren. Goed, dat wat, dat wat betreft het EK-hockey. Terug naar de muziek. Hier terug. is Mark Anthony en Vivier Mifida. En als je dadelijk om half vier natuurlijk de evenementagenda krijgt te horen... wat je de komende dagen allemaal in Zandvoort kunt gaan doen. En dat is weer een waslijst. Gewoon lekker blijven luisteren naar de Zandvoorts Radio. Nogmaals een goedemiddag. Goeiemiddag. board De studie van CFM deden we lekker allemaal mee met deze van John Farnham. hoor, you're the voice. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou, zojuist in België, Spa-Francorchamps, is hier geëindigd. De kwalie van de Formule 1, Albert <laughs> Ja, en luisteraars, morgen in ons programma Zandvoort op zondag... Ja, die hebben we ook weer, hè? Ja, hopen we uh, een live verslag, uh, in ieder geval na de race... en dat zal zo, zo rond de klok van kwart voor vier te zijn... hopen wij live te kunnen schakelen naar Spa-Francorchamps... want daar is onze verslaggever Debbie aanwezig... en die heeft het niet de slechtste kaarten uh, gekregen. Die van de hoofdsponsor heeft zij VIP-kaarten bemachtigd. Dus uh, wellicht wij gaan dus proberen morgen om kwart voor vier... contact te zoeken met een live verslag vanaf het circuit van Spa-Francorchamps. Maar allereerst, vandaag was het natuurlijk tijd voor de kwalificatie. En Lewis Hamilton heeft zich in een krankzinnige, natte kwalificatie... op Spa-Francorchamps pole position weten te kwalificeren. Met een tijd van 2-0-1-0-12 was hij bijna twee tienden sneller dan Sebastian Vettel... terwijl Mark Webber derde werd. Guido van der Garde wist door de regen een prima viertiende plaats te behalen... zijn beste resultaat van dit seizoen. Verder opmerkelijk, uh, laten we beginnen met de, de first row... Uitera Lewis Hamilton op pol, gevolgd door Sebastian Vettel. Op 3 Mark Webber, gevolgd door Nico Rosberg. 5 Paul Di Resta, 6 Jason Button, 7 Romain Grajeon. Grosjean en acht Timmy Raikonen. En dan vraagt u zich af waar blijven de Ferraris. Nou, die blijven hangen op plek 9 en 10. Op 9 start Fernando Alonso en 10 Felipe Massa. Maar natuurlijk een schitterende 14e startplek voor Guido van der Garde. Morgen om 2 uur tijdens de race in Spa-Francorchamps van de Formule 1. Ja, want Goed gedaan. Zijn, zijn teamgenoot die staat helemaal onderaan. Charles Piek is al 22e geëindigd. Dus een prima resultaat en het beste resultaat van dit seizoen voor Guido van der Garde. Dat wat betreft de Formule 1 en morgen bij Zandvoort op Zondag gaan we de race zeker ook voor je volgen. Nou, hij is inmiddels weer terug in Nederland op Zandvoortse bodem. Onze voorzitter Pieter Jousta, ja, om toch nog een klein beetje in Frankrijk te zijn, Pieter, een lekker Frans plaatje voor je. Met de toepasselijke titel La Vie du Bon Côté. Hey I'm right Het weten natuurlijk precies wat ze gezongen hebben in deze plaat. Hè? Ja, dat lijkt me wel duidelijk. Je hoorde en uh, Lorai B. La Vie du Bon Côté. Daarmee werd het uh, half vier zo gaan doen, de evenementagenda. Oh, oh jee. oh jee. Is het een waslijst, Albert Jan? Pen en papier bij de hand. Oké, okay, daar komt hij dan. Ik zal het op, op schrijfsnelheid proberen voor te lezen, de maar dat zal niet lukken. De evenementen die de komende dagen in voort allemaal gaan plaatsvinden, worden ze nu van Albert -Jan. Ja, en de allereerste waar ik het met u over wil hebben, die begint vanmiddag om vier uur en duurt tot half twaalf. En dan heb ik het over Bos Surfen Beach Film Festival. 2013 en dan hebben we over de spot strandafgang Bernard 23a en vandaag is het dan weer zover de vierde editie van Surfing Beach Film Festival op het Beach Club en Watersportcentrum de spot in Zandvoort en dat is natuurlijk allemaal uh, beach en zandvoort uh, of tenminste beach en zand zee en strand uh, films die dan worden vertoond en uh, de movie marathon wordt georganiseerd en uh, die staat ook centraal het platform biedt ruimte voor allerlei bijzondere films die deze lifestyle ondersteunen en uh, voor meer informatie kunt u kijken op www.surffilmfestival.nl www.surffilmfestival.nl Vanaf 4 uur bij de spot strandafgang Bernard 23A Ook vanavond uh, bent u, vanaf, vanmiddag bent u vanaf 4 uur ook welkom bij strandfeest boven 40+. Daar kan de voorzitter gelijk heen natuurlijk. Ja, dan kan hij weer gelijk een feestje bouwen. En dan hebben we het over Beach Club 10. strandafhangende de Vauvage, nummer 10. De entree is gratis. En uh, vandaag vindt weer de About 40 Plus feest plaats. Na een aantal succesvolle themafeesten. Belooft ook dit feest een gezellige avond te worden. Met als thema salsa. Zullen de beste salsa-hits ten gehoren worden gebracht. En wel door DJ Erwin van der Wouden. Met vanaf 6 uur tot 7 uur een gratis salsa-workshop. -work dus wilt u nog wat leren? Doe mee aan de gratis salsa-workshop. Vanaf... 4 uur dus strandafgang, uh, strandfeest, about 40 plus, beachclub 10, strandafgang de Fauvage nummer 10. Ook op uh, vandaag is het tijd voor 25 plus disco en dancefeest, uh, strandfeest. En dan heb ik het over Riche Boulevard Bernard 65. De prijs is 10 euro en begint vanavond allemaal om 7 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.swingstation.nl, www.swingstation.nl. De 25 plus disco en dance strandfeest bij Riche Beach Beachclub. Dan is het vandaag en morgen ook groot spectacolo op het circuito. En dan heb ik het over Spectacolo sportivo Alfa Romeo. En dan heb ik het over burgemeester van Alfenstraat 108. De stichting Alfa Romeo Club Clubbezitters zorgt voor een tweedaags autosportfeest. Met een Italiaans randje naast de Alfa Romeo Challenge. Maak ook enkele andere veelal historische race series hun opwachting. Vandaag en morgen Spectacolo sportivo Alfa Romeo. Burgemeester van Alfenstraat 108. Meer informatie kunt u vinden op www.circuitparkzandvoort.nl www.sicquiparkzandvoort.nl Dan gaan we naar morgen. En dan heb ik het over 25 augustus. En dan is het tijd voor de kinderspeeldag in Zandvoort Oud-Noord. En het begint morgenochtend allemaal om 11 uur. En de deelname is gratis. En dan is het morgen dus weer tijd voor de kinderspeeldag in Zandvoort Oud-Noord. Rondom het Ten Tenkatenplantsoen en de Potgietenstraat... zullen kinderen van 11 tot 4 uur genieten van diverse springkussens. En spelletjes. Het hoogtepunt is ongetwijfeld wederom het Zandvoorts kampioenschappen buikglijden En mis het niet morgen... Vanaf 11 uur en dan uh, Zandvoort Oud Noord uh, uh, kinder. Speeldag. Ook morgen hebben we het over het muziekpaviljoen en er is een optreden van Mark Giannicello. En dat begint allemaal om 1 uur en duurt tot 4 uur. En dat is natuurlijk het Raadhuisplein, wie weet dat niet. Zanger, schrijver, acteur, schilder, dichter en tekstschrijver. Dit is een aantal woorden. Het Amerikaanse multitalent Mark Giannicello omschreven. Deze in Duitsland zeer bekende en entertainende tenor weet het publiek goed te vermaken. Morgen, dus, als u in het centrum bent, ga dan naar het Raadhuisplein en het begint om 1 uur. Doen we dan maken een bruggetje naar vrijdag 30 augustus. Smartlappen en levensliederen zingen uiteraard weer in Café Koper. Kerkplein nummer 6. De entree is gratis. Het begint allemaal om 9 uur en duurt tot in de kleine uurtjes en wel tot 2 uur s'nachts. En meer informatie kunt u vinden op www.cafekoper.nl www.cafékoper.nl. Smartlappen, smartlappen en levensliederen vrijdag 30 augustus vanaf 9 uur in Café Koper. Ja, en dan eh, begin van het eerste uur hadden we het uitgebreid eh, bij Stilgestaan samen met Ton Ariensen. Vrijdag 30 augustus tot en met zondag 1 september is het dan zover het grote race evenement Historic Grand Prix Zandvoort. Dat speelt zich af op het circuitpark Zandvoort. Racefans kunnen weer een, het echte Zandvoortse Grand Prix gevoel beleven. Naast races van historische pre-66 Grand Prix cars wordt het publiek getacteerd op races van het Grand Prix Masters of Formula One auto's in een originele staat. sportcars en historische GT's. Op zaterdag 31 augustus rond 7 uur, je hebt het eerste uur kunnen horen, is er weer een Grand Prix parade door het Centrum centrum van Zandvoort aan Zee. En uh, u kunt via YouTube vast dat filmpje vast even downloaden en bekijken. Of kijk even op kanaal 40, dan ziet u hem ook op ZFM Zandvoort TV. Dan tijdens dat grote weekend, en we hadden het er ook al even over... is het natuurlijk groot feest in het centrum van uh, Zandvoort. En dan hebben we het over... Uh, uh, tijdens deze dagen uh, gigantisch kunnen genieten van niemand minder dan Ruud Janssen met de XL Band. En naast dat u natuurlijk uh, uw ogen uitkijken naar historische racewagens, kunt u genieten van uh, muziek uh, van Ruud Janssen XL Band. Dus mis het niet op het Raadhuisplein. Groot muzikaal feest uh, uh, rondom de oude historische Grand Prix auto's. Niet vergeten dus, volgende week zaterdagavond, 7 uur, zien we elkaar op het Raadhuisplein. Wilt u daar niet naartoe, dan kunt u op zaterdag 31 augustus... naar de Boeddha en de Beach Dance Party in de haven van Zandvoort. Strandafgang Paulusloot nummer 9. En het prijs is 10 euro en het begint allemaal om 7 uur. En het duurt tot 11 uur. Op deze zaterdagavond is er weer een gezamenlijk strandfeest... van de Andanda Dance Party en Boeddha Dance. Op slechts 5 minuten van het station Zandvoort... kunt u bij deze nieuwe de, de, de danslocatie... het luxe strandpaviljoen de haven van Zandvoort... en gratis parkeren vanaf 8 uur. Ook vermeldenswaardig. Zaterdag 1 dag. Uh, Augustus Boeddha en de Be Beach Dance Party in de haven van Zandvoort. En dat begint allemaal om 7 uur. Dan kunt u zaterdag 31 augustus ook naar het museumpodium... in het Zandvoortsmuseum Svaluweestraat nummertje 1. Voor meer informatie verwijs ik even naar www.zandvoortsmuseum.nl. Www ook op zaterdag 31 augustus is er, zoals ik al zei... het muziekfestival uh, in het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. En voor meer informatie kunt u kijken op www.muziekfestivalzandvoort.nl. www.muziekfestivalzandvoort.nl Uiteraard met Ruud Janssen... Dan wil ik u nog even attenderen op het feit dat tussen 2 en tot en met 6 september is het weer tijd voor de vierdaagse in Zandvoort. En dan de 16e keer alweer deze vierdaagse zal dan worden gehouden. Van maandag 2 september tot en met vrijdag 6 september kunnen de deelnemers hun baantjes trekken. Er zijn vijf avonden waarop gezwommen kan worden. Er mag dus één avond worden overgeslagen. De afstand is 250, dat is 10 baantjes, of 500 meter, 20 baantjes per avond. Meer informatie kunt u vinden en voor, uh, waar u de kaarten kunt verkrijgen kunt u kijken op www.zandvoortsevierendaagse.nl www En last but not least, het seizoen begint weer. Het is weer tijd voor Cinema Nostalgie Zandvoort en wel op 3 september. En op 3 september opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren. How to Marry a Millionaire? Wie zou dat niet willen weten? Uit 1953 met in de hoofdrollen niemand minder dan Marilyn Monroe, Lauren Bacall en Betty Grable voor meer informatie kijk even op www.circussandvoort.nl tot zover zo dat was weer een hele grote lijst met evenementen die de komende tijd hier in Sandvoort gaan plaatsvinden wil je de evenementen nalezen ga dan gewoon even naar www.cfmsandvoort.nl of kijk op cfm tv kanaal 40 digitaal of de analoge kijkers gaan naar kanaal 45 en morgen om half vier, dan doen we hem weer Het de evenementagenda dus de mensen die vandaag gemist hebben horen morgen om half vier weer bij een nieuwe editie van Zandvoort op zondag. Www.zfmzandvoort.nl En hier is Survivor. Aan de Tolweg Tina. Deden we lekker met z'n allen mee. Met deze plaat uit 1985 alweer. Jawel. Je hoort de Survivor en de Burning Heart. Wil je trouwens meekijken in de studio? Dat kan Albert Jan. Gewoon even gaan naar ww.zvmzalfort.nl en klik kijk live mee aan. En dan gaan wij verslaan naar de webcam. Gaan we hebben er twee. Gaan we doen. Dus kan je mooi uh, die boshaar uh, van Albert-Jan uh, zien in, uh, in de rest natuurlijk. <laughs> dus uh, gewoon even een kijkje gaan nemen op www.zfmzandvoort.nl Ja, en ik wil toch even terugkomen op dat uh, zandsculpturen gebeuren. Ja, dus, nog steeds populair. Ook ja, bij de toeristen. Ze ja, staan er ja, allemaal omheen. Dus. Ik heb een geweldige anekdote. Ik stond op het Badhuisplein. Lekker ja. even uh, over de zee te kijken. En dit en dat kwamen een aantal mensen later, bleken ze uit Noordwijk te komen. En die zaten de, met de verrekijker het hele strand af te kijken. En die zegt, meneer, mogen we u wat vragen? Ik zeg, natuurlijk mag u mij wat vragen. Waar staan die zandsculpturen? Ik zeg, nou, als u zich even omdraait. Is leuk. Oh ja, nou oh, zie je Oh, is dat een zandsculptuur? Oh ja, oké. Okay. Ik heb ze toen gelijk op even verwezen naar het VVV. Want daar ligt die brochure waar het allemaal in staat. Maar die mensen waren dolgelukkig. Ik zeg, als u nou even omdraait. Helemaal geweldig. De eerste vier. Maar eh, het is geweldig voor de toeristen, want iedereen vraagt erom en iedereen wil er naar kijken. Er wordt absoluut veel gefotografeerd. Maar wij als publiek zijn nu ook aan de beurt. Ik bedoel, de officiële prijsuitreiking is allemaal achter ons. Maar het EK Zandsculptuur dat vorige week in de persoon van de IR Fergus Mulvaney een nieuwe kampioen kreeg, is nog niet helemaal ten einde. Er is namelijk een publiekspleis in het leven geroepen. En u luisteraars en kijkers wordt uitgenodigd om eenmalig uw stem op een van de beelden kunstenaars uit te brengen. Het thema van dit jaar is culturele iconen uit Europa. Elke deel Deelnemer heeft naar eigen keuze één of meer culturele iconen en aspecten uit zijn of haar land van herkomst verbeeld in een zandsculptuur. De vijfkoppige jury onder leiding van cultuurwethouder Gert Tonen was het erover eens dat Mulveni dat het beste had gedaan en riep hem tot winnaar uit van het EK 2013. Het was een heel nipte overwinning, want hij had slechts een half punt meer dan de nummer twee uit Oekraïne. En nu bent u, luisteraars en kijkers, ook aan de beurt, want een publieksprijs is meestal een zeer prestigieuze prijs, want het geeft de mening van het groot publiek weer. Dat is ontzettend belangrijk voor de kunstenaars. Op de website, en nou komt die, www.zandvoort-academie.nl, ik herhaal, www.zand-academie.nl, en op die banner van de EK Zand Festival kunt u uw keuze kenbaar maken. U kunt dat doen tot en met 30 september. Dus ik zou zeggen, niet twijfelen, maar stemmen. Laat je stem horen. Vanmorgen trouwens bij uh, Goedemorgen Zandvoort hadden we het over de kringloopwinkel. Heb je dat gehoord of niet? Nee, ga je gang. Nou, de kringloopwinkel in, uh, in Noords, in Nieuw-Noords, is daar gevestigd. Ja. En uh, van, vanmorgen op weg naar de studio werd er door uh, maar liefst twee mensen aangesproken. Meneer, weet u misschien waar precies de kringloopwinkel zit? Oké. Okay. Ik denk, zal het toeval zijn of zullen ze naar de radio geluisterd hebben? Nou, ik denk het tweede. Door met de muziek. Hier is Eros Ramazotti. Als antwoord ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. en kijk je digitaal dan ga je naar kanaal 40. En dit is de laatste voor vier uur de Pescadinas.